Het is twee uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het duurt nog zeker de hele nacht voordat de stroomstoring in Amsterdam helemaal is verholpen. De beheerder Liander hoopt in de ochtend alles hersteld te hebben. Van de 28.000 getroffen huizen hadden er gisteravond 5.000 nog geen stroom. Tijdens het opstarten van de stroomvoorziening zijn rond middernacht twee elektriciteitskasten in de buurt van het Rembrandtplein in brand gevlogen.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 In 2003 sprak Potts op Bali met zijn collega's van Transavia over de dode vluchten. Potts heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was. Eind vorig jaar werd hij vrijgesproken. Dominee Saskia van Mechelen is verkozen tot voorzitter van de protestantse kerk in Nederland. Dat gebeurde op de landelijke vergadering van de PKN in Doorn. Van Mechelen is predikant van de Johanneskerk in Breda. Ze volgt Karin van den Broeke op, die vijf jaar geleden de eerste vrouwelijke voorzitter werd van de KPN. Het weer op veel plaatsen regen en het gaat op zes. Overdag is het met 14 tot 17 graden erg zacht en het blijft zo goed als droog. Zondag regenachtig bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De nacht van de radio. Met Marou Holshuizen. Het gebeurde op donderdag, Internationale Vrouwendag. Naast dit mooie programma op NPO Radio 1... mag ik me sinds kort ook wekelijks uitleven op NPO Radio 2... waar ik muziek draai. Donderdag is de dag dat alle radio-dj's en presentatoren bij elkaar komen... en speeddaten met pluggers. Een plugger is iemand in dienst van een platenlabel of ingehuurd door een band of een artiest om de muziek te promoten in de hoop dat het een keertje gedraaid wordt in je radioshow. Een plugger ziet er over het algemeen uit zoals het woord plugger klinkt. Een salesman te vergelijken met een autoverkoper die in plaats van de nieuwste elektrische wagens een liedje laat horen en doet of hij zojuist het wiel opnieuw voor je heeft uitgevonden. Gaaf hè dit, gaaf hè? Ze zijn enthousiast en gretig. Sommigen hebben een iPad waar ze voor jou door hun aanbod swipen en sommigen komen met een cd. Ik bedacht me, me dat ik thuis helemaal geen apparaat meer heb om mijn cd op af te spelen. Ik heb een platenspeler en Spotify, mijn televisie is slimmer dan de gemiddelde HAVO-student... en mijn social media houdt me iedere seconde van de dag op de hoogte van wat ik moet horen. Toch komen er iedere week een stuk of twintig fysieke mannen met fysieke cd'tjes naar de redactie... om ons te vertellen wat we kunnen draaien in de uitzending. Ik noem het speeddaten omdat je als dj gaat zitten... en de pluggers komen hun zaakje showen. Vind je het niks, zijn ze zo weg. En heb je interesse, dan klets je nog wat door. Ik ben voor het eerst op de plug. En ik heb het genoegen om met mijn Radio 2-collega's... Leo Blokhuis en Henk Vasteeg aan een plugtafel te zitten... Hé, hey, een nieuw gezicht, wat leuk, zeggen de meesten... waarna ik netjes wordt aangekeken en er geen onderscheid wordt gemaakt... tussen de wandelende muziek die Leo Blokhuis... en het groentje Malou Holshuizen. Echter, vier pluggers namen de moeite niet... en deden alsof ik niet aan tafel zat. Voor spek en bonen in de week zonder vlees zat ik aan tafel... waar de autoverkoper zich richtte tot de man... en het vrouwtje bestempelde als een rijbewijsloze bijrijder. Eén van hem vroeg zich hardop iets af. Jij bent een productiemeisje zeker? Begrijp me niet verkeerd. Ik heb niks tegen aangezien worden als iemand van de productie... en niet als presentator. Maar de enige die mij meisje noemt is mijn opa. En hij heeft daar patent op. Een vreemde man op middelbare leeftijd... noemt een vrouw van 31 geen meisje. Ik glimlach en ik vertel hem dat ik ook radiodj ben... en sinds kort een eigen show heb op de zender. Ook hij glimlacht. Oh, stoer hoor, zegt hij... Ik vraag me af of hij Leo Blokhuis ook stoer vindt omdat hij radio maakt. Maar ik vraag het niet hardop. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een grondwaardigde man voor mijn neus staat... en een vraag stelt in de trant van... Wie is je technicus vanavond? Wanneer ik dan antwoord dat ik dat zelf ben... krijg ik stevast te horen dat het erg stoer is voor een vrouw. Een beledigend compliment. Een drol met een strik eromheen. Waar je van Aletta Jacobs een schop van in je kloten zou krijgen. De plug is afgelopen en de pluggers daaien af. Zo zie je maar dat wat je ziet is wat je krijgt. Sommigen gaan mee met hun tijd, hebben een divers stel hersens en een iPad. Sommigen komen met een gedateerd brein en een ouderwetse cd in een stoffig doosje. I'm <laughs> Anita Franklin hier op NPO Radio 1. En je hoorde Respect. De Nacht van de Radio...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 ook je vragen achterlaten en die zullen we ook meenemen. Nou, wat hebben we allemaal voor je in petto? Julius van de redactie, die is hier. Um, ja, Julius, jij zit daar. Ja, goedendag. <laughs> en als je belt naar 0800 1121, dan krijg je eerst uh, Julius aan de telefoon. Dan kletst hij eventjes met je. En um, nou ja, mocht je nou echt uh, een heel belangrijk uh, um, gesprek willen voeren... of een mooi verhaal hebben... Uh, dan spreken we elkaar wellicht in de uitzending. Um, Jij uh, was in de stad in Amsterdam vandaag, hè? Klopt. klopt. Ja, daar ja. wil ik even van alles... Totale, totale paniek was er. Wat gebeurde er? Ja, we kregen we te horen dat, dat er een gigantische stroomstoring was. En echt het hele centrum stond stil. Dus alle trams, alles uh, uh, stopte ermee. En ook ja. alle winkels bijvoorbeeld, die konden gewoon sluiten op vrijdagmiddag. Ja, want je kan natuurlijk nergens pinnen Nergens pinnen. Nee, nee. Nergens een bakje krijgen. Nergens een bakje drinken. Dus uh, iedereen uh, was vervroegd uh, aan zijn weekend begonnen. Maar het was wel mooi om een keer mee te maken. Hoewel, het was, het was best wel heftig. Want er was ook een een of andere explosie geweest. Nou, die beelden staan ook allemaal online. Mm -hmm. uh, en die man, er stond een man op een ladder. En die, die is er volgens mij uh, ja, echt goed vanaf gekomen. En met heel veel geluk ook. Ja. Uh, en was het druk op straat? Waren mensen met elkaar... Uh, aan ja, praat erover. Ja, en vooral heel geinig om te zien die toeristen die daar rondliepen. Die dachten: hè, wat, wat is dit? Want die ja. snapten er helemaal niks van. En bijvoorbeeld het Rijksmuseum werd ook uh, ontruimd, heb ik gehoord. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo zie je maar weer dat we af en toe ook uh, aan ons lot zijn overgelaten. Hè? Ja, hé, hey, wij zijn op zoek naar verhalen. Dat doen we de hele week. Eigenlijk zitten we op internet, uh, uh, nou ja, eigenlijk gewoon een beetje te zoeken. Mm -hmm. um, en er worden natuurlijk prachtige podcasts voor ons gemaakt. Um, wat is er verhaal wat jou opviel deze week? Een verhaal wat mij opviel. Ja, nou ja, of wat is jouw verhaal van deze week? Misschien moet ik dat vragen. Mijn verhaal van deze week, ja. voor, voor mezelf. Ja. Ja, nou ik. Um... Ik heb, ik, heb wel iets, ik heb een, een keuze gemaakt in mijn leven. Je hebt een keuze gemaakt ja, in je leven. Ik, ik, heb, ik heb besloten afgelopen zondag... om mijn Instagram te verwijderen. Je ja, Instagram account. Ja, ja. Instagram is een, uh, een social media. Je hebt Facebook, ja. maar je hebt ook Instagram. Ja. Waar je dus je foto's op deelt. Hè? Daar deel je je foto's op. En wat je dan ook nog eens kan doen... dan kan je filmpjes maken. Nou, Dat is dan een bepaalde tijd zichtbaar. 24 uur. En daar sla, kan je ook in doorslaan. En dat, dat, uh, dat, dat gebeurt nogal veel. Dus je zit... Ik zat bijvoorbeeld heel veel te kijken. En ik dacht, ja, wat, wat, wat zou er gebeuren als ik daar eens mee stop? Waar, ja. Heb ik dan tijd over? Ga ik iets anders doen? Ja. En ik moet eerlijk toegeven: het bevalt. Het is echt. Uh, het is je superfijn. hebt tijd over. Ik, heb, ik, ga, ik kijk opeens weer om me heen in plaats van dat ik alleen maar op mijn scherm zit. En uh, heb je last van afkikverschijnselen? Of heb je. Ja, zeker. Wilde je trouwens met die stroomstoring niet nu een filmpje maken? Nou ja, inderdaad, ik bedoel, de telefoon bleef het gewoon doen als enige. Die had wel stroom. Ja. Um, maar ja, nee, die behoefte had ik... Nee, ik merk dat ik, het, dat ik er steeds minder mee bezig ben. En hoe voelt het? Ja, fijn, goed. Echt, echt. Maar ik merk wel dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon nog best wel vaak pak. Ja. En dan denk ik, waarom pak ik hem? Dan doe ik hem weer weg. En uh, voel je ook een beetje, een beetje in de maling genomen. Maar ik denk dat ik, uh, dat ik het nog wel een tijdje volhoud. Ik ben benieuwd. Ja. ja. Uh, mij viel op dat uh, was natuurlijk gisteravond, uh, nou ja, ongeveer in elke talkshow ging het over de ING, over de top die zo ontzettend veel mm -hmm. verdiende. Ja. Um, en toen stuitte ik op een bericht van Mirte Hilkens. zij is ex-Tweede uh, uh, Kamerlid van uh, PvdA. En um, er is natuurlijk heel veel commentaar op die 50% bonus van die ING topman, Rolf ja. Hamers heet hij. Uh, maar de ING heeft een reclame waarin mm. ze een soort van project uh, waarin ze een filmpje hebben gemaakt. Uh, en dit is de ondertekst. Geld speelt een belangrijke rol in de wereld. Maar is geld wel zo belangrijk? Stel je eens voor dat het tussen jou en vrienden en familie komt te staan. Dat je door een ruzie over geld je beste vriend, oom of moeder niet meer spreekt. Het is een tekst die totaal op hunzelf slaat. Dit, dit vond ik dus heel grappig. Dat vond ik wel een heel grappig ja. verhaal. Dat het nu, en hoeveel uh, gaat die man verdienen? 3 miljoen. 3 miljoen per jaar. Ja. Nou ja. Dat is 250.000 euro per... Nou, het, dat is een, een, een idioot uh, maanslaan is ja. inderdaad. Hey, uh, nou, als je als luisteraar denkt... Uh, ik wil meepraten, dan kan dat. We gaan zo meteen luisteren naar het Joopcafé. Dat gaat onder andere over de Soot supply uh, reclamecampagne. En het gaat over Mark Rutte. En hoe Mark Rutte denkt over vrouwen. Volgens George Brekelmans en Anne Fleur Dekker. Dat zo meteen. Eerst nog eventjes om deze dag... samen te vatten... Um, en dan was het niet stil in Amsterdam, maar wel ietsje stiller. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm.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 Mm -hmm. Mm -hmm. Het is al stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> iemand tegenkwam. Jorda, het is stil in Amsterdam van Ramses Chaffy. En we gaan luisteren naar de opiniemakers in het Joop Café. En dit is hoe het werkt. We gaan luisteren en wil je reageren... of heb je vragen met betrekking op het fragment... dan mag je bellen naar 0800-1121... En uh, wellicht hebben we het er dan zo meteen over in de uitzending. Ook kan je in onze Facebookpagina gaan, De Nacht van de Radio. En ook daar kan je opmerkingen achterlaten. De Radio 1-app, die gebruiken we ook gewoon. En in het eerste deel van het Joopcafé... praten Joyce Brekelmans en Anne-Fleur Dekker... over het vermeende vrouwenprobleem van Mark Rutte. Want wordt het niet eens tijd... dat er veel meer vrouwen hoge functies gaan bekleden? Luister en praat mee. Je gaat uh, luisteren naar het Joopcafé. Het Joopcafé. Anne Fleur, vertel eens, wat, wat is er vandaag gebeurd uh, op het gebied van uh, vrouwen in topfuncties? Want er was weer een uh, onthullend of uh, veelzeggend nieuwsbericht. Ja, er is, uh, wordt gezocht naar of er moet een nieuwe directeur van Schiphol komen. En er is eigenlijk direct uh, duidelijk geworden dat, het, dat ze echt actief op zoek zijn naar een man, uh, niet naar een vrouw. En dat is natuurlijk al erg genoeg. En vervolgens komt onze premier dus overheen met een uitspraak van, uh, nou ja, dat hij daar eigenlijk wel achter staat. Omdat anders, wat was het, 99% van alle raden van besturen dan vrouwen moeten zoeken of iets dergelijks. Hele rare uitspraak. Dus hij bevestigt hier wel in ieder geval mee dat hij in ieder geval niet probeert. Ja, want dat, dat uh, het, het, het, ja, inderdaad, uh, de top van Schiphol heeft gezegd van... joh, uh, wij gaan op zoek naar een man, anders dan uh, raakt het evenwicht verstoord. Want ze hebben nu in de raad van bestuur een 50-50 verhouding... met evenveel mannen als vrouwen, dus twee mannen, twee vrouwen. Uh, en het is op dit moment zo dat in bijna alle raden van bestuur en uh, raden van commissarissen... Um, de vrouwen in de minderheid zijn. Dit zou eigenlijk een unicum vormen... dat de vrouwen een keer in de meerderheid zouden zijn. Maar ja, dat is dan meteen oneerlijk... Dus uh, er moet per se een man komen. In de raad van commissarissen, uh, van commissarissen bij Schiphol is overigens de verhouding uh, vijf mannen tegen twee vrouwen. Dus daar is, is die scheve verhouding geen probleem. Uh, dus ja, dat, uh, dat deed nogal wat wenkbrauwen fronsen, uh, deze, deze opstelling. Dat was trouwens een, een, een uh, goed opgelet van uh, iemand van de Volkskrant. Uh, die vroegen namelijk uh, de vertrekkend uh, directeur... Uh, meneer Nijhuis uh, over de vacature. En daar had hij het steeds over een hij. Uh, en daar vroegen ze op door. En daar werd dus inderdaad bevestigd van... ja, we willen per se een man. Um, buiten het feit dat het volgens mij niet helemaal mag. <laughs> uh, ja, was dat nogal uh, een opvallende uitspraak. En, en wat inderdaad Rutte daar toen op zei, uh, bijzonder genoeg... was, ik vind de uitspraken onverstandig... Want als je die redenering zou handhaven... dan moet nu 99% van alle raden van bestuur heel veel vrouwen gaan aannemen. Stel je voor, Stel je voor dat ze wat nu doen. Ja, ik bedoel, dat is de, dat is zeg maar de point. Dat is vrouwenemancipatie, dat, dat is zeg maar het doel waar we mee bezig zijn. Uh, dus ja, dat hij dat, dat, dat als iets... Ja, dan moet het, dadelijk verandert er nog iets. Dadelijk verandert de status quo. Dadelijk hebben we op echte gelijkheid een machtspositie. Dat kan er niet? Dat moeten we toch niet willen? Oeh, oeh ja, nee. Dat, uh... Dus um, ja, wat dat betreft... Uh, uh, Rutte heeft natuurlijk al vaker blijk gegeven van... Um, Horkerigheid uh, uh, hoor, als het gaat om uh, uh, gelijkheid. Ik bedoel, hij heeft gepresteerd om, uh, om de minste vrouwen ooit te nomineren uh, voor... ...nou ja, niet ooit, maar zeg maar deze, uh, dit nieuwe kabinet heeft de VVD echt nauwelijks vrouwen geleverd. En natuurlijk die uitspraak die hij deed tijdens de formatie uh, van... ...ja, vooral op zoek naar kwaliteit. En, uh, en daarmee impliceerde dat vrouwen blijkbaar geen kwaliteit hebben of iets dergelijks. Dus, nee, dus hij is echt wel uh, niet zo handig bezig. Nou ja, en, en ook toen, toen hij dus inderdaad werd aangesproken op waarom er zo vrouwen, weinig vrouwen waren, suggereerde hij ook dat dat puur een kwaliteitskwestie was. Terwijl als je gaat kijken welke mannen er dan wel de baan hebben gekregen, ik bedoel, er is, we zijn echt net bezig en er is er al een, een opgestapt omdat hij overduidelijk totaal niet geschikt was voor zijn functie. Uh, tenminste, ik weet niet, volgens mij is uh, patsen en liegen... over, over uh, uitspraken die wereldleiders hebben gedaan... en daar geopolitieke consequenties aan verbinden... niet helemaal ideaal voor het cv van een minister van Buitenlandse Zaken. Um, maar ja, ik, ja, vandaag laat hij toch weer een beetje merken van... ja, het, ik vind het niet zo'n probleem. Het is een probleem van de andere helft. En het is niet mijn helft... En uh, ze moeten niet zo zeuren. En ze zoeken het maar uit eigenlijk. En dat uh, ja, daar vind ik wat van. Want uh, hij is ook mijn premier. Nou ja, blijkbaar niet. hè? Nee, ja, nee, hij is wel je premier. Maar het bevestigt ook heel erg. En ik vind het ook heel erg dom. Ik kijk zeker nu zo voor de verkiezingen. Ik denk dat eerlijk gezegd ook gewoon zelfs een deel van zijn eigen VVD. Vrouwelijke achterband. Nu zoiets heeft van ja, ja hallo. Dat zijn vaak ook wel een beetje wat meer carrière mensen of zo. En um, ja, de, de, hij legt het waarschijnlijk... Het is echt iemand die ook niet begrijpt dat uh, het niet altijd het probleem is van de vrouw... maar dat het gewoon het probleem is van de samenleving... dat er niet genoeg vrouwen op topfuncties zitten. Ja, ik, ik vind het ook altijd heel bijzonder, want wat, ik denk dan bij mezelf... Weet je, hoe, hoe moet Edith Schippers zich voelen? Ja. Hoe moet, uh, uh, god hoe heet ze, uh, van uh, Defensie uh, Hennis zich voelen... Um, de, wat, de, de, zodra er een man grandioos op zijn bek gaat... staat hij met tranen in zijn ogen in de kamer en tot de laatste snik. En het was zo'n goede vent. En ja, oké, okay, hij heeft wel gelogen en oké, okay, hij was wel zo... Incompetent als hij groot was. Maar hè, het is mijn vriend en ik ga hem missen. En bij vrouwen is het echt, yo, hier later. En uh, wie? Schippers, ook een schippers. Nee, die is totaal niet uh, te sprake gekomen. Nee, nee. Hoeveel mensen zijn er überhaupt al niet afgetreden sinds Mark Rutte premier is? Volgens mij zes. Heel veel. Minimaal, ja, ja het is echt uh, bizar. En inderdaad, meestal mannen ook weer. Ja, um, yeah, die krokodillentranen rondom zelfs, daar waren wel uh, heel erg uh, illustrerend. Uh, ja, ik, ik, euh, nou ja, we hebben natuurlijk euh, bepaalde ongelijkheid. En die ongelijkheid, die, het, is, het is natuurlijk wel zo dat zodra het euh, om topvrouwen gaat... dan is het meteen een heet hangijzer en dan duiken de media erop. Ook politieke vertegenwoordiging is natuurlijk een ding. Maar het is een probleem dat speelt door alle lagen van de bevolking. En als zelfs in die hele zichtbare laag die zo onder de vergrootgras ligt... als daar al geen bereidheid is om ook maar iets... Te laten bewegen. Ik bedoel, de, de, de, de, de woordvoerder van Schiphol. die wilde eigenlijk gewoon een koekje. Uh, dat ze daar op dit moment gelijkheid hadden. Tenminste, alleen in die specifieke raad van bestuur. met 50-50, uh, waarbij de, de leider nog steeds een man was. of de, de voorzitter. En uh, dat mocht ook zeker niet zo veranderen. Daar, daar voerden ze actief beleid voor. om te voorkomen dat dat zo, zou veranderen. En dat, dat, heet dan, ja, dat heet dan vooruitgang. Dus de, de, ja, waar. Wat moet, wat moet, ik snap sowieso niet. Waarom zou, de, waarom zou je als vrouw op de VVD stemmen de komende keer? Want wat, wat doen ze voor jou? Nou, ja, niks. Ik denk dat als je als vrouw op de vrouwelijke VVD stemmer is, waarschijnlijk iemand die, nou ja, misschien de economische belangen van dit land. daar meer waarde aan hecht dan aan, ja, emancipatie en andere uh, onderwerpen. Ja, en vooral de economische belangen van de mensen die het nu al redelijk goed hebben. Precies, precies. Dat, ja. Ja ik, vind, ja, ik bedoel, ik moet zeggen, ik ben absoluut geen fan van uh, hoe D66 deze, uh, deze regering in is gegaan. En hoe ze zich tot nog toe uh, hebben gemanifesteerd. Uh, van, van, zeg maar, de, de verdediging van Zijlstra uh, tot de bizarre aanval op Rusland. Tot de, ja, het is allemaal een beetje... God, D66, wat vind je zelf eigenlijk? Of vind je zelf dat het gaat? Ja. vind je zelf dat het gaat? <laughs> nou ja, en dat is natuurlijk een veel gehoord verwijt. Altijd al geweest van D66. Dat ze nou ja, behalve onderwijs, onderwijs, onderwijs... niet zoveel zelf te melden hadden. Ook bestuurlijke vernieuwing. Nou ja, uh, ze gaan nu zelf... Uh... Ja, ze, ze ondermijnen eigen. Hun... Kijk, D66 is natuurlijk ooit opgericht om zichzelf op te heffen uiteindelijk. Um, als er democratische hervorming zou zijn doorgetreden. En, um, en nou ja, inmiddels zorgen ze zelfs voor mindere democratische... Uh, door het referendum af te schaffen. Omdat de democratie juist minder... Um, ja, ik wil niet zeggen minder wordt. Maar minder uh, direct wordt. Precies. En ja, ik ben ook in totaal geen fan van D66 op dit moment. Ik snap ook niet helemaal... Volgens mij weten ze zelf ook niet wat ze nou precies willen of aan het doen zijn. Of waar ze op toe aan het... Maar wat ze dan wel weer goed doen, wat, zij, wat hen als enige partij lukt... is om in ieder geval vrouwen op de voorgrond te krijgen. En, en ook gewoon... Um, de, de, de ministers en staatssecretarissen die zij hebben geleverd... Ze zijn de enige partij die daarin meer vrouwen hebben geleverd dan mannen. En oké, okay, ze zijn nog steeds overtuigend wit... vanuit een bepaalde demografische achtergrond. En, en, en uh, ja, wit en welgesteld, dat, dat blijft sowieso natuurlijk een ding... in de politieke vertegenwoordiging van Nederland. Maar er zijn in ieder geval vrouwen. Dat is al één puntje wat zij hebben. En wat, wat ja, ook, ook bij GroenLinks bijvoorbeeld moeilijk blijft... Als je, zeker als je ook lokaal gaat kijken... Ja, is, ik, heb, ik las dat uh, op dit moment is, het, geloof ik, 23% van iedereen op een kieslijst is vrouw voor de komende verkiezingen. Um, ik blijf toch, maar dat is ook een, echt een, een weerspiegeling van de samenleving, hoor. Politiek actief zijn en echt daar een functie in bedrijven is het natuurlijk een soort van privilege in die zin. Je moet er de tijd en de ruimte en het materiaal voor hebben. En als jij, vrouwen, we hebben nog steeds vaak de primaire zorgtaak ook thuis. Dus je inderdaad je gezin moet onderhouden en je... Uh, heb je een baan daarnaast of een studie of iets dergelijks. Ja, dan heb je bijna geen tijd om ook nog die gemeenteraad in te gaan. Dus dat de, de maatschappij zou dat ook veel meer moeten faciliteren. En er zijn een aantal partijen die er beter mee omgaan. Zoals D66, GroenLinks trouwens ook. Dat is de partij met de één na meeste vrouwen, dacht ik. Op de, op de kieslijst Partij voor de Dieren heeft trouwens de meeste. Procentueel gezien. En een vrouwelijke lijsttrekker. En een vrouwelijke lijsttrekker. Dus Partij voor de Dieren die doet dat heel erg goed. Uh, maar het is natuurlijk ook gewoon een, een maatschappelijk probleem. Ja. En, en denk jij dat het veel te maken heeft met uh, de, de heftige reacties die vrouwen krijgen... zodra ze zichzelf politiek uitspreken? Ik bedoel, daar kun jij natuurlijk over meepraten, maar denk jij dat dat... Uh... Nou ja, we hebben natuurlijk vaak veel gezien dat vrouwen deel gaan nemen aan de politiek. Actief zich daarin vastbijten. Maar toch ook vrij snel weer afscheid nemen. Omdat ze gedesillusioneerd raken. Niet alleen over wat ze kunnen bereiken. Maar ook gewoon over hoe ze worden bejegend. Ja, ik las gisteren een goed artikel. Ik weet helaas niet meer in welk medium. Maar ik las gisteren een artikel over dat vrouwelijke raadsleden veel sneller aftreden dan mannen. En precies he, inderdaad, het, het, gewoon het combineren van werk en gezin. Maar ook de reacties. Kijk, als... Uh, als je als vrouw heel erg overtuigd bent van een mening, en wat voor mening dat ook is, en je gaat er best wel met gestrekt mee in, dan ben je al gauw een bitch. Of uh, uh, dan weet je niet. Of als je wat, wat geëmotioneerder bent tijdens het debat, dan ben je die gillende huismoeder die er niks van begrijpt. En dat is, zijn reacties die raads, vrouwelijke raadsleden gewoon naar hun hoofd krijgen. En ik begrijp heel goed dat je daar geen, geen trek in hebt. Ja, ja en ik bedoel. <laughs> Die emotie is totaal niet vrouwelijk. Want er zijn genoeg mannen die regelmatig uh, compleet over de vlos gaan tijdens debatten. Maar ja, bij vrouwen heet dat dan hysterisch en bij mannen heet dat gepassioneerd. En dat is natuurlijk uh, Omdat dat... altijd heel erg typisch vind. Ik luisterde toevallig uh, twee dagen geleden uh, het lagerhuis op, op de radio. En um, daar werd ook gezegd van, uh, dat ging het inderdaad over vrouwelijke raadsleden. Van, ja, en en uh, de nummer twee van uh, Leva Rotterdam. Dat was een vrouw die zei van ja, maar. De, er zijn echt wel genoeg sterke vrouwen die de gemeenteraad in kunnen. Maar daar zie je dus al gewoon het punt. Sterke vrouwen, hoezo sterke vrouwen? Er wordt nooit gezocht naar sterke mannen. Wat zijn sterke mannen dan? Ik vind dat zo typisch. Dat er toch een bepaald soort vrouw blijkbaar verwacht wordt op die functie. En bij, dat het voor mannen dat idee helemaal niet geldt. Ja, en ook een aanname dat, dat vrouwen zich sneller zouden laten, weet ik veel, omverblazen, Of weet ik veel wat, dat vrouwen... Ja. Per definitie dan eerder een zwakkere positie zouden innemen in een debat, of in een raad of in een functie. Precies, ja. Ja, ik. Uh, ja, ik, uh, ik vind dat inderdaad ook, uh, ook bijzonder. Denk jij dat het Rutte iets gaat kosten? Ik bedoel, hij. hij... Hij is de man met de glimlach en hij fietst overal doorheen. Maakt niet uit hoeveel van zijn collega's uh, omvallen door eigen toedoen. Of uh, ja, ze, ze rollen van het ene schandaal in het andere, andere ze lachen gewoon door. Ze zijn elke keer weer de grootste. Wanneer worden ze nou eens afgerekend op dit soort dingen? Ik bedoel, meer dan de helft van de bevolking is vrouw. En hij laat gewoon duidelijk merken dat hij lak heeft aan ons. Ik denk niet dat hij hier de echte schade door ondervindt. Er zijn natuurlijk al veel ergere schandalen geweest. En dit kan er waarschijnlijk ook wel weer bij. En het is, ja, het is die uitspraak ergens. Je bent inderdaad boos, Het is jouw premier ook. Je, je, je baalt ervan of je bent boos dat hij zoiets zegt. Maar het was ook niet een compleet onverwachte uitspraak of iets dergelijks. Ze weet eigenlijk ook al een beetje hoe Mark Rutte erin staat. Dus ik denk niet dat hij echt hier schade van gaat ondervinden. Je hoorde Anne Fleur Decker en Joyce Brekelmans in het eerste deel van het Joopcafé. En je kan bellen naar 0800 1121 om uh, mee te praten. En aan de telefoon heb ik meneer Hofman. Goedenacht, Meneer Hofman, bent u daar? Nee, meneer Hofman is er niet. Of die hoor ik niet in ieder geval. Nee. Nee, ik hoor jou wel. Ja. meneer Hofman hoor ik niet. Nou, Dan gaan we gewoon nog even naar muziek luisteren. Um, wil je meepraten, dan kan dat via 0800-1121. En anders uh, kan je reageren op onze Facebookpagina... of de Radio 1-app, daar kijken we ook gewoon naar. Luisteren we eerst eventjes naar Stef Bos. Je schuift je stoel onder de tafel...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 En je prijst jezelf gelukkig, want er anders kunnen zijn. En je ziet jezelf passeren in haar ogen. En je denkt... Dit gaat nooit voorbij. Jij gaat nooit voorbij. Wij gaan nooit voorbij. Kan nooit voor... Stef Bos, hier in de Nacht van de Radio. Je nummer Passage. De Nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. En ik zei net dat ik meneer Hofman aan het telefoon had. En volgens uh, mij is, heb ik dit is nu. nu klaar? Dat is nu, meneer ja. Hofman. Ach mijn hemel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Malou? Ja? Perfect. Oké, okay, wat goed. Wat fijn om te horen. Wow. Ik vind dat mannen wel een stapje terug kunnen doen. Ja? Ik, mm -hmm. ik denk dat... ook dat er, dat er een goede zaak is. Maar dan gaan wij anders tegen vrouwen aankijken. Mm -hmm. Ja, dat, dat denk ik ook. En voelt u zich daar niet bedreigd door? Dat, dat er meer Ach, vrouwen... Mijn hemel zeg. Nee. <laughs> nee, nee. Nee, hoor. Je krijgt nu het van de vrouwen naar de mannen. Ja. En dat vindt u een goede zaak? Ik vind dat een prima zaak. En, en werkt u nog? Mag ik dat vragen? Ik werk als een tierenleer. Als een tierenleer. En wat voor werk doet een tierenlier? Ik ben schrijverdichter. Oh, oké. Okay. Heeft u nog een klein, een klein gedichtje bij de hand? Uh, uit mijn hoofd? Ja. Op al mijn kleine vraagjes. Alleen maar kleine vragen. Zijn er een heleboel kreeg ik niet altijd woord, Als jij begrijpt wat ik bedoel. Vroeger zei men later. En ging er uit de weg. Ik had weer een vraag, maar wat ik kreeg was echt. Op al mijn kleine vraagjes, en ook al klinkt dit mooi... hoop ik nu dat later ooit nog komen zal. Amen. Oh, meneer Hofman vind ik heel mooi... Wilt u beloven ja, dat je nog... heel lang blijft, blijft dichten en heel lang leven? blijft werken? Leven. Heel lang blijft leven, <laughs> inderdaad. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Aan iedere Nederlander die nu luistert. En mensen, blijf leven, blijf leuk doen. En respect voor de vrouwen. Ik blijf luisteren. Dank u wel. Doei!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 Jolie Parten met het nummer Jolien worden je hier op NPO Radio 1 in de nacht van de radio. Waarin we op zoek gaan naar verhalen en we luisterden naar het Joop Café... waar Anne-Fleur Dekker met Joyce Brekelmans had over onder andere... Uh, hoe Mark Rutte uh, zich uh, gedraagt ten opzichte van de vrouwen in de maatschappij. Uh, Peet, goeienacht. Ja, hallo, nacht. Hey, hoe is het met je? Rustig aan. Rustig aan? Ja. Goed zo. Vertel, je wilde graag nog reageren. Ja, nou ja, ik heb ook geen... Uh, uh, ik ben ook niet tegen dat er meer vrouwen nu... Ja, dat mm. is eigenlijk op deze tijd. En, uh, mm -hmm. Maar ja, dus de vrouwen hebben ook weer verschillen. Ja, ja dat, dat klopt ja. inderdaad. Gelukkig. Kijk, en, uh, ik heb mijn vrouw wel eens op televisie gezien. Nou, uh, uh, daar raak ik niet opgewonden van. Op. Je raakt niet opgewonden van Anne Fleur nee, da Daar je heb je het praten, over, hè? Hoe ze zit te praten. Een ja. ja, vrouwtje. Ik denk dat een vrouwtje nog nooit een stofhoek in haar leven heeft gezien. Dat vrouwtje. Vind ja. je dat? Vind, vind je dat uh, ik had net in mijn, nee, die, in mijn column die, had ik het over een meisje. Reksalde, maar dat vrouwtje? Ah ja, vrouwtje. Vrouwtje, gewoon. Die, die, ja, ja, die vrouw. Toch? Hé, maar Peter, ik denk dat ze een vrouw is. Maar ik denk dat, die, ik denk dat ze nooit uh, een stofhoek heeft gezien. Oké, okay, want je hebt er gesproken? Nou, ik heb zelfs op televisie gezien. Ik snap mm -hmm. ook niet tot iemand een uitnodiging krijgt. Okay. Die zo dom zit te praten. Maar jij bent niet bij haar thuis geweest. Dus in principe weet je ook niet. Nou, de, nou als, ook als je het laatst op aarde, dan zal ik daar nooit binnenkomen. Nee. Nou, Dan dus zou je dat van die stofdoek natuurlijk ook nooit echt weten? Nee, maar, nee, maar die. Maar je ergert uh, die je is niet is aan haar... tegen? Ja. Die is overal op tegen altijd negatief en uh, nee. Als die bijvoorbeeld uh, zit nou wel... Uh, Rutte, Rutte is ook niet mijn uh, type. Mm -hmm. Ja, uh, want die, uh, ja, die hadden ze al lang af moeten zetten. Maar mm -hmm. nou, als zo iemand uh, zo'n functie zou hebben, net zoals Rutte... Ja. Nou, Nederland is al naar de kloten. Maar dan is het allemaal, uh, dan is het allemaal uh, hek van het dan. En uh, uh, Peet, als Anne Fleur een man ja. was geweest... had je je dan ook zo aan haar geïrriteerd... Maar nou, dan sta ik er niet gek te kijken tot ze dan uh, dikwijls met een dik oog lopen. Daar, zijn... daar zou je mee uh, in de kroeg komen. Die zou je even zitten zo te praten. Oh, ja. Ja, of je geeft daar nog aandacht aan. Of, uh, ja, of het wordt, uh, Ja, homo's. Maar kan, kunnen jullie niet eigenlijk een soort van let's agree to disagree? Maar ik hoef in principe niet de hele tijd uit te spreken dat ik er zo stom vind. Of je hebt ook echt de behoefte om dat te vertellen hè, elke keer? Nou, maar ze, uh, ja, ze straalt ook helemaal geen vrouw, uh, helemaal geen uh, jonge vrouw uit. Okay. Ze loopt alleen maar te klagen en uh, ze, is, ze is voor de, uh, voor de, voor de emigratie. Mm -hmm. Het liefst uh, wil, ze, wil ze iedereen hierheen halen. Ja. Ik geloof niet dat ze een helder is. Oké. Hé Peet, dan moet ik je misschien een beetje teleurstellen. Ja. Maar we gaan wel weer naar de luisteren. En ik ben er wel heel blij mee. <laughs> ja, maar dat is goed, zo. Ik... Uh, ik heb een knop op de radio, dus uh, als ze aan het praten is, kijk ik me dan ook wel even gek aan de Je krijgt het druk de komende 10 minuten met draaien. <laughs> ja, nee joh, maar uh, je ja, nee, hebt dus niet mijn type. En, uh, nee. Pete, dank je wel voor het bellen. Laat ze het maar eens een keertje overnemen van de vrouwtjes die vanmorgen aan de werk moeten, de schoonmaakers. Mm -hmm. Laat ze daar maar eens een keertje een voorbeeld aan nemen. In nou. plaats van overal commentaar op te hebben. Ze luistert vast, dus um, ja, Mag luistert ook. zij naar jou en dan luister jij naar haar als je wil. Ja, is goed, uh, P, dank je. Uh, Oké, okay, is goed, Bye. Met Malou Holshuizen. Ja, of je nou wil of niet. We gaan naar het tweede deel van het Joop Café. Waar Anne Fleur Dekker in gesprek gaat met Joyce Brekelmans. En het gaat over de reclamecampagne van Suit Supply, Waarop mannen te zien zijn die zoenen of elkaar nou ja, heel aantrekkelijk vinden. En um, die werden belaagd door homohaters. Want die werden, eh, de bushokjes waar de posters hingen werden eh, inge Gooit, er werden uh, verf overheen uh, gegooid. Uh, en uh, Soetsupply zelf kreeg uh, uh, hele heftige reacties. En als reactie op die agressie werd vandaag uh, op verschillende plaatsen in het land... een liefdesactie gehouden met de hashtag iedereen mag zoenen. Social media uh, werd overspoeld. Wat vinden we eigenlijk van deze campagne en wat vinden we van deze tegenactie? Het woord is aan Anne Fleurdekker en Joyce Brekelmans. En ja... Je kan gewoon weer bellen en meepraten straks. Het Joop Café. Soetsupply die had een euh, pakkenfabrikant. Die had een euh, reclamecampagne gemaakt met euh, zoenende mannelijke modellen. En die, die posters die hangen door het hele land. Van die bushokjes, et cetera. En um, er was eigenlijk al gelijk op sociale media was er ophef over. Ze hebben in een paar uur tijd echt duizenden Instagram-volgers verloren. En ze kregen allemaal homofobe comments op hun foto's. En nu, uh, nu hangen de posters door het land. En na een week tijd zijn er eigenlijk al heel veel nou ja, bushokjes vernield En de posters kapot getrokken of met tape zijn de zoenende mannen zeg maar, afgeplakt. zodat je ze niet meer ziet. Dus dat laat wel zien dat anno uh, 2018 blijkbaar nog steeds uh, niet tegen het beeld van twee mensen... van hetzelfde geslacht die zoenen kunnen. Ja, en, en ik bedoel, Soetsupply... Ja, sowieso is dat gewoon kloten. Ik bedoel, het is heel lelijk dat het een, een uiting van liefde... ook al is het dan een hele commerciële en gemaakte uiting... Dat die, dat die zoveel agressie opwekt. Ik vind het zo bijzonder dat mensen dus kunnen... Weet je wel, twee mensen kunnen zien zoenen... en denken, goh, daar word ik zo boos van. Dat moet kapot. Ik kan, ik kan het niet aanzien. Dat... Maar ja ik, ik, ik, ja, ik snap het ook echt niet. Weet je... Blijkbaar vinden mensen vinden het beter. kunnen wel kijken naar oorlog of naar mensen die in elkaar worden geslagen. Of wat er allemaal gebeurt. Maar twee mensen die zoenen, dus inderdaad een uiting van liefde, van affectie, kunnen ze dan niet handelen. Ik, ik vind dat altijd heel erg... Uh, ik kan daar nog steeds met mijn hoofd niet bij waar dat vandaan komt. En het zijn ook vooral mannen die zoenen. Want vrouwen die zoenen wordt toch vaak nog gezien als... Het wordt echt gehyperseksualiseerd. Ja, ik heb zelf helaas mijn nodige portie ook gehad in mijn leven. Ik, ik, ik heb zelfs een relatie gehad met vrouwen. En um, kan, je voorstellen, kan je zeggen dat dat vaak net zo vervelend is? Hoor? Of in ieder geval misschien, het is natuurlijk niet zo vervelend als ze in elkaar geslagen worden, maar het is ook, ja, je wil gewoon hetzelfde kunnen als een hetero paar handen vasthouden, zoenen, zonder dat er überhaupt gewoon een andere reactie op komt. Want de, de liefde is hetzelfde. Ja, en het is, mannen hebben een beetje, hetero mannen hebben soms de neiging om zich de, de vrouwenliefde en de vrouwenaffectie toe te eigenen. Van, jij doet dit voor ons, voor mijn entertainment, mag ik meedoen? Ja, een... uh, letterlijk zo vaak, als ik wel eens vertel aan mensen... ja, hoor, ik ben biseksueel, dat is niet mijn opening, maar ik zeg het wel... F hoe vaak jongens dan direct ook terugvragen... oh, doe je wel eens aan trio's? Gelijk die, die wedervraag van, oh, dat is mooi, want dan kan je dat bij... nou, hou op hoor, daar, daar, het heeft met liefde te maken, niet alleen met seks. Maar goed, ja. Ja, je valt op een persoon niet ja. op, een, op een geslacht... Ja, het is, uh, dat is inderdaad iets, uh, iets heel opmerkelijks. Um, wat vond je toen je, voordat het de hele rel losbarstte... en je de campagne voor het eerst zag, wat, wat dacht je toen? Nou ja, Soetserplei heeft wel een geschiedenis van rare campagnes. Hè? Die uh, best wel seksistische, zelfs racistische campagnes. Met vrouwen die, uh, nou ja, gedomineerd worden door mannen in pak. Schaarsgeklede vrouwen die worden gedomineerd door mannen in pak vooral. Dat soort uh, een aantal zijn zelfs verboden geweest door de reclamecode-commissie. Dat uh, gebeurt niet zo heel vaak. En natuurlijk, kijk, uh, ik vind het, het, is een, het is een, een, gaaf, een mooie campagne. En, um, maar ik vind wel, ja, Soetheby's weten ook wel wat het doet hoor. Het, ze weten dat het hier controverse over komt en dat ze hierdoor in het nieuws zullen komen. En um, het is natuurlijk ook wel weer het, ja, het kapitaliseren van. Ja, van de liefde, van de beweging, van de LHBT-gemeenschap. Uh, dat toch wel weer gebruik voor je eigen omzet. Ja, ik ben blij dat de campagne... Kijk, je loopt natuurlijk dan door de stad en je ziet zoenende mannen om je heen. En dat is een echt heel prettig gevoel. Omdat je dan denkt van, oh ja, hè, het kan eindelijk. Nou ja, er dus niet. Maar dat zou de reactie moeten zijn. Aan de andere kant, ja, Soetsuppei gebruikt het natuurlijk ook voor zijn eigen... Gewin. Daarnaast is het ook nog wel slim. Want het is denk ik ook heel erg hun doelgroep. Die ze wel hiermee aanspreken. Ik denk dat veel van hun kopers zijn ook nou ja, hè, mannen die best wel modebewust zijn. Dus het, wat dat betreft, ja, het is gewoon een hele slimme marketingcampagne. En ik denk eerlijk gezegd ook wel... Uh, ze zullen wel waarschijnlijk ook zelfs een prijsje voor gaan winnen, denk ik. Um, dus ja, het is goed uitgekiend van de marketingman daar. Het is een man toevallig, weet ik. Het is geen aanname, ik weet dat het een man is. Ja, want ik moet zeggen, dat, dat was in, in voorgaande jaren altijd mijn bezwaar. Dan, dan deden ze iets, inderdaad... De, de, ik geloof, de laatste campagne was inderdaad al die hoofdeloze vrouwenlichamen... die als speeltuig uh, werden gepresenteerd. Uh, mannen die een zeg maar, soort glijbaan van een zwarte borst afgleden. En, uh, maar die, geloof, die daarvoor die veel ophef deed opwerpen. Uh, dat stof deed was uh, Die campagne bij vrouwen inderdaad... Ja, het was een beetje SM-achtig. Vrouwen aan tuigjes, vrouwen op hun knieën, vrouwen. Maar zelfs ook. Uh, nou ja, die soort van bewusteloos in een kofferbak gefotografeerd werden. Dat het echt. Dat, dat... Die, voor... die, die was volgens mij verboden. Ja, want dat, dat, ja, dat suggereerde echt uh, geweld, zeg maar. En um, ik, ik ben heel erg voor. Uh, vrijheid in kunst en, en dingen willen illustreren. Alleen op een gegeven moment ga je als altijd maar hetzelfde beeld, namelijk dat van... ook bijvoorbeeld in films en series, als altijd maar het beeld is... vrouwen worden verkracht en vermoord en dat is entertainment... Dan, weet je wel, dan is het geen kunst meer, dan is het geen statement meer... dan is het gewoon eigenlijk uitbuiting. En... Ja, het, het, is, het is geen kunst, hè. Ik bedoel, het is mark ja, marketing zou het kunst kunnen noemen. Maar nou, modefotografie is natuurlijk wel... Modefotografie wel. En wat natuurlijk wel zo is... Kijk, zo'n zo pakkenfabrikant die verkoopt niet alleen pakken. Ze verkopen toch een soort droom. Een droombeeld. En in dit geval de droombeeld van de, de oersterke man. Hè? Draag onze pakken en je bent supersterk. En je bent de baas over alle vrouwen. En dat is een beetje... Uh, waar die vorige campagnes ja, bij mij opriepen. En met deze campagne is inderdaad het, ja, de droom die ze dan verkopen... toch uh, nou ja, het spreekt andere mensen aan waarschijnlijk. Ja, want dat, ja, ik was, ik, bij de vorige campagnes had ik echt zoiets van... ja jongens, we kunnen hier nou met z'n allen heel pissig om worden... maar dit is exact wat ze willen. Dit is exact waar ze op uit zijn. Hoe harder wij hier tegenaan gaan trappen... hoe meer keching ka en kassa het voor hun, hen is. Want ook het imago, het is juist dat hele... Weet je wel, topkeer Jeremy Clarkson. Uh, uh, ik ben niet uh, politiek correct, middelvinger naar alles, kijk mij nou eens rebels zijn. Terwijl het helemaal niet rebels is, want het is de status quo en het is gewoon de dominante zienswijze. Maar dat, zo mogen ze zichzelf graag presenteren. Geen stijl heeft er ook een handje van hè. Wij, zijn, wij zijn de ondeugende jongensclub. Terwijl jullie zijn zo fucking mainstream als de pest. En ja, eh. Uh, Goed, maar dat, dus dat, dat, dat idee, daar dat wilden ze, daar kapitaliseerden ze op. En ten koste van vrouwen. En, maar ik had echt zoiets van ja, maar zodra we hier dus elke keer weer tegen. We laten ons gebruiken. Je, je laat je voor het karretje spannen van, van zo'n marketingcampagne. Dus daar had ik enorme moeite mee. Maar in dit geval um, ja, vond ik het toch anders voelen. Omdat a, ah, uh, de campagne ook wel op een bepaalde manier expectatief was. Maar, vanuit een progressief uitgangspunt. Namelijk normalisering van... ja, van homoseksualiteit... In het, in het straatbeeld. En dat, dat vind ik een heel waardig doel. En plus, het was echt geweld. Er werden gewoon bushokjes vernield. En er, er werd echt een heel agressief, we haken kruisen over, posters gespoten en zo. Dus het is echt een hele agressieve reactie die het die teweeg brengt. Ja, en, en het verschil is natuurlijk dat de, de ophef en de woede... was dit ge, in dit geval niet over de campagne, ik bedoel in de media dan. Het was niet over de campagne, maar over het feit dat die campagne gedwarsboomd werd. Dus dat is zit natuurlijk ook weer een verschil in. Uh, ik heb niemand in een krant zien schrijven van ik vind die campagne slecht. Want volgens mij zijn de meeste... Ja, Opnieuwmakers, et cetera. Ze staan, staan wel voor de. Nee, ja, homo-emancipatie. Um, ja, ik vraag me toch ook wel. Ja, blijf me hierover verbazen hoor. Dat het allemaal uh, 2018 nog steeds niet kan. En het laat ook zien, kijk, Amsterdam, ja, het wordt terecht, werd de gay capital. Uh, in, of the world genoemd, 20 jaar geleden. En het is de laatste tijd steeds minder. Ik bedoel, ik heb zelf... Alle homo uh, homofobe incidenten die ik persoonlijk heb meegemaakt... waren allemaal in Amsterdam. En ik ken, ken helaas heel veel LGBT-vrienden. Het gebeurt bijna altijd in Amsterdam. Hier in heel veel heb ik nooit uh, last gehad met iets. Dus ik, ja, ik ben bang dat het misschien ook wel uh, dat terug de tijd gaan. Ja, precies. Maar is dat, is dat niet, ook niet een direct gevolg... van de conservatieve stromingen die je aan alle kanten komen opzetten? Ik bedoel, rechts heeft altijd de mond vol over het conservatisme... van islamisten, van rechts, van salafisten, dat soort dingen. Maar tegelijkertijd heb je hier uh, in Nederland... de christelijke de, de partijen die, die nu weer in de regering zitten... die allerlei... Uh, nou ja, wat dat betreft... ...ouderwetsbeleid willen doorvoeren als het gaat... ...weet je wel, er komt voorlopig geen plan voor uh, um, ouders uh, homostellen die een kind hebben samen. Want ja, dat wordt onder druk van de ChristenUnie, uh, wordt dat allemaal op de lange baan geschoven Een het CDA. Uh, we, ja, de abortuspeel bij de huisarts, ja, nee, dan kunnen we naar nou fluiten. Ik uh, bedoel... Ik wilde het niet zeggen, deze podcast. Gewoon, we, gaan, we gaan niet het B-woord gebruiken. Maar um, partijen als Forum voor Democratie... zijn natuurlijk ontzettend neoconservatief. Nou, überhaupt. überhaupt is er onder jongeren echt een neoconservatieve stroming... die heel erg veel mensen aan het winnen is. En ik denk... Ik denk persoonlijk, maar dat is misschien uh, voor een andere keer om er wat langer op in te gaan. Dat het toch ook weer een soort tegenreactie is op de hyperindividualisering van de samenleving de afgelopen zoveel jaar. Dat mensen toch behoefte hebben aan een bepaalde vorm van houvast. Nou ja, sommige mensen die bekeren um, die zich tot een bepaald geloof. En andere mensen die, ja, die richten zich toch weer tot dat conservatisme en een soort droombeeld hè, van de jaren 50. De, nou ja, je kent ze wel als voornamelijk Amerikaans, maar het ideaal gezinsbeeld. En um, wat best wel veel eenzaamheid is, ook onder millennials vooral. En ja, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Je hoorde Joyce Brekelmans en Anne Fleur Dekker over de campagne van de Soetsupply... waarop twee mannen te zien zijn die aan het zoenen zijn. Ton, goeienacht. Goedemorgen met zon uit Rotterdam. Hey Tom, uit Rotterdam, hoe is het? Ja, maar mij gaat het steeds beter. Je weet dat ja, ja, ik niet ben. het beter. Ja, ja, ja, maar, maar het gaat steeds beter ben... met je dus. Ja, Kan je een beetje verstaan? Ja, ik kan je hartstikke goed verstaan, Tom. Niks aan de hartstikke hand. Fijn. Dat is juist Nou, ik, euh, ik heb niks te zeggen, homo's hoor. Want je bent vroeger je ook in een poot. Ik ben portier geweest, hè? Dus dat noemden en... wij vroeger. Ja, een po poot. Po eh, ja, poten. Dat noemden wij vroeger poten. Ja, dus een okay. poot. En, en daar was, was je portier. Een was het bestuur hebben goed dus ik heb niks geen rouwmaus, maar niet op, zo, niet op een, uh, in een in een bus zochtie. en dan zoeken dat ook kinderen langs. Vind, vind dat zou ik zo cool eigenlijk. Maar vind je dat het, uh, vind je dat als het een man en een vrouw wa was geweest, vind je dat dan ook? Vind je dat? Nou, dat, dat minder. is minder natuurlijk, maar, bedoel, maar, maar waarom dat? Nou ja, dat, dat hoort zo, mij, Je ziet er ook geen twee vrouwen in een bus zo, die dan maar op zo'n zo budget? Mm -hmm. Dat heb ik ook zo noot gezien. Maar gewoon een man en een vrouw, ja, het hoort helemaal niet hoor. En dan lopen er ja, kinderen langs aan de ze lekker thuis die, die, die, die, die, die homo's ook. Ik heb er niks tegen. Mm. Ik bedoel, maar, ja, ik, ik vind het schundig, ik kinderen langs, die zien dat. Ja. En, wat, moeten die, wat moeten die ervan denken? En, en normaal zijn het, ik heb ja, een aardige gasten. En ik heb ermee gewerkt. Ik heb met deze wieste vrouw ook mee gewerkt. Die heb ik opge opgeleid als je peusje. Ik ben vrachtbare chauffeur geweest. Ik bedoel, je hebt bij de boven vrachtbare chauffeurs, dus hebben ja. dat zijn allemaal lesbische vrouwen, meestal wel. Oh, meestal ja. wel? Ja, meestal wel. Ik heb een heleboel opgeleid. Puh. Nou, dat is ik goed me opschieten. Ja. mag geen gekheid, maar de aardige vrouwen. Mm -hmm. Ik zit er ook graag mee op stap. Ik mag geen gekheid, omdat ze dat, dat, dat niks van een man hebben. Mm -hmm. Maar ik vind, dat, ik vind dat niet kennis en met, uh... Dus ze hebben geleid. Maar met denk maar denk je dat het iemand kwetst als het wordt gezegd... ja, je mag oké dat je het doet, maar ik hoef het niet te zien. Mij zou dat heel erg kwetsen, als iemand dat zou zeggen. Nou, inderdaad, dat thuis doen Dat doen ze gewoon thuis. Dus wat zou je zoenen? En dan weet ik van wat ze doen, dat moeten hun weten. Maar niet of foto's of in die bushoppies, dat ze daar lang lopen. Ik vind dat ze er gelijk zijn, dat ze eruit gaan. En... Dat, dat is mijn idee eigenlijk. Oké, okay, dus, dus dan als je het er ergens niet mee eens bent... dan mag iets in principe stuk. Nou, ook niet stuk. Ze kennen het ook lang, langs over mijn besprek... om ze het wordt. Ja. laten ze dat zo. Ik uh, moet nog eventjes uh, de Beatles draaien. Vind je dat goed? Nou, ja... Nou, ja had net bij je vorige bij het Pete ja ook dat is een goede maar ik had een mooi plaats eigenlijk we hebben ook weer dat vrouw, dat vrouwtje want die ja. ja, daar we ik ook nog een plaat van van Big Mouth Woman. oké okay. nou, ik van? heb weer de Beatles want het het schijnt dus zo dat Ringo Star altijd onwijs aan het tongen was in bushokjes met uh, uh, met die ander met Paul McCartney daarom dra ja, nou, draai, ik, draai ik nu <laughs> draai ik nu de Beatles ik goed ik ik, ik al die platen want ik heb ze allemaal van de Beatles de Rolling Stones dus ik heb ze allemaal lekker man hey ga... fijne gaf... nacht in the U.S.S.R. USA!